12 miljoen oliebollen op aardgas. Wat staan we er vanavond met z'n allen prachtig op? Druipend van de olie en ruiken naar het gas. Groeien we gezadig uit de nationale jas. En straks om 12 uur, wat doen we dan? Steken wij de gasbril om. Wat de land, ze, wat de lamp, waar ze het allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen om de gram. Wat de, klant, wat de klant, waar ze, allemaal de lamp.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 Wat chocolaatjes meegebracht. Hé, Mieters, lekker. Kerstbonbons, daar hou je ook zo van? Mieters, lekker. Dan zal ik hier dan maar gaan zitten? Ja, natuurlijk. En ook nog bedankt voor je kaart. Daar ligt die? Ja, het is misschien een beetje een rare kaart, zo'n voor een Maar omdat ik van de meer er een van een jongetje gestuurd, dat moest ik deze wel aan jullie sturen om het evenwicht te bewaren. En waarom heb je van de meer dan een jongetje gestuurd? Nee, misschien een kop koffie.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 En om elkaar terug te sturen als je er een krijgt, dat vind ik niet zo weer. Nee, natuurlijk niet. Maar wat we hadden het toch moeten doen. Sorry. Wil je er nog een hebben? Ik stuur je er gewoon in. Ja. <laughs> ik ben misschien wel een dwingeland. Hè? Ik ben ook nog bij Van der Meer geweest. En wat zei hij? Hij zegt nu dat ik gezond ben en dat ik nooit iets gemankeerd heb, dat ik dat maar verbeeld heb. <laughs> maar toen hij niet beter wist dan dat ik gezond was, wilden ze hem niet laten gaan. Goed Zo, nemen jullie een bonbon? Lekker. Ja. Die zou wel lekker, hè? Frans is bij van de meer geweest. Hij is nooit ziek geweest. Oh nee. Oh.